En uh, dat heeft u ons uh, voor, uh, zeg maar, uh, toen de tijd één gulden aangeboden. Dus eigenlijk voor niets dat we daar gebruik van mochten maken. En was dat kant-en-klaar hoor, je er zo nee, intrekken? Het, het, het, we, zijn, uh, we zijn hard aan het werk gegaan. We hadden toen de tijd uh, één, uh, onze eerste zoon van 2,5. Mijn moeder in Rotterdam paste erop en toen en ik zijn gewoon aan de slag gegaan. Eerst om het woonhuis te verbouwen. We hebben we gewoon met eigen handen gedaan. Ik zeg wel eens, ik ben als bouwvakker begonnen. We hebben samen opgewerkt.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 En die was een mannetje van alles. Dus uh, die hielp uh, in opvangwerk. En hij deed daarnaast nog de administ financiële administratie. De administratie. En uh, een, een plaatje wat we uitgaven met zo'n oud ja. Om het werk bekend te maken uh, ja. aan de mensen. Want ja, we moesten ergens ook financiën vandaan krijgen. Ja. Dus je gaat je werk bekend maken middels een brief. Ja, wat dan huis aan huis uh, of bij de kerken verspreid werd. Om gewoon uh, te gaan kijken van... Hey, uh,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 Stichting Te Wille in Groningen biedt verslavingszorg in Noord-Nederland. Men kan bij Te Wille terecht voor ambulante gesprekken, deeltijdbehandeling en een Intake voor de Hoop. Voor meer informatie wijs ik u door naar tewille.nl of u belt met 050 31 30 700. Of kijk op www.hoop.org.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 33 7 33. of je kijkt op stdebrug.nl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 ...vragen...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 how good he is where you're at, just lift it up. Thank you, God.